Italië heeft de eerste tijdelijke visa uitgedeeld aan Tunesische vluchtelingen. Zo 25 Tunesiërs, 25.000 moet ik zeggen, die krijgen van Italië een visum... waarmee ze naar alle landen van het Schengengebied reizen. En enkele tientallen Tunesiërs die stapten meteen op de trein naar Frankrijk. Frankrijk zegt alleen maar mensen door te laten met een paspoort... en een ruime hoeveelheid geld. Nederland heeft geprotesteerd tegen de visumverstrekking. De Vreemdelingendienst gaat extra controleren op Tunesische migranten...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 De Amerikaanse overheid gaat daarom de werkroosters aanpassen... om te zorgen dat mensen niet oververmoeid raken. Het weer, hier en daar kunnen misbanken ontstaan. Overdag is het vrij zonnig, met middags in het binnenland stapelwolken... en een kleine kans op een bui. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. PNN Vier Dus ik zit op de bank, een beetje te bladeren in het reformatorisch dagblad. Uh, en er staat ineens artikel over een sterrenregen. De Liriendenregen, een meteorenzwerm. En die is uh, duidelijk te zien tot en met 25 april. Nou, dan moeten we heel even checken of dat echt zo is. Want dat zeggen ze altijd wel, maar ik geloof ze geen Jota van Lieke. Ja. Hallo, ben je al buiten? Hi. Ja, ik ben buiten. Nou, kijk eens omhoog, kijk eens om je ja. heen. En wat zie je? Ik ben zo, je hebt mij zo nieuwsgierig gemaakt, dus ik ben echt naar beneden gerend gewoon. <laughs> Sprintje getrokken, ik kom hier goed. buiten. Ja. <laughs> en uh, ja, het is wel een teleurstelling, want het is uh, bewolkt vannacht. Oh, damn it. Ik zie helemaal niks, Oh ja. jeetje. Oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, dan moet je natuurlijk ja. wel... Uh... Oké, okay, nou, leuk dat je er was. Dan, uh, ja, dus <laughs> volgende week misschien wel. Ja, want dan is hij dus het beste te zien die regen. Tot 25 april uh, kun je hem bekijken. En volgende week, dan, dan, dan di die nacht, is hij echt uh, heel duidelijk. Dus dan moeten we maar eventjes uh, uh, dan nog een keer gaan kijken. Is goed. Kom je zo weer naar boven? Ja, ik kom eraan. Oké. Okay. I wanna do bad things with you. Zometeen een nieuwe nerd Talk. We hebben een nieuw fenomeentje gelanceerd. We gaan het niet alleen maar hebben over internet, maar ook over muziek en over tv en over films. En deze week gaan we het hebben over tv en film. En dat doen we met twee enorme tv junkies Bart en Gerrit Jan. Dat zometeen. Nu eerst de fantastische plaats van Jace Everett. Bad Things. When you came in the air with I And every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 genre Americana op zijn Wikipedia pagina staan. Nou dat geloof ik dan wel. Jace Everett en Bad Things. Nerd Talk. Elke week hebben we het in 4-7 over een ander onderwerp: over sport, over muziek en over nerdzaken zoals internet en social media. En deze week hebben we het over tv en films. En dat doen we met onze eigen tv-nerd van de redactie van BNN d Bart Harleman, goedemorgen Bart. Goedemorgen. Alles goed? Zeker. Mooi. Mooi. beetje vroeg, maar. Ja, ja een beetje vroeg, maar dat geeft niks. Gretjan Koeman is er ook. Gretjan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat doe jij allemaal joh, in je dagelijks leven? Ja, wat doe ik allemaal? Ik ben uh, ondertussen uh, tv bij televisier en werk voor Imagine Film Festival... en zie dus eigenlijk alles wat er op tv en in de bios gebeurt. Ja, nooit zat van tv? Wat zeg je? Ben je er nooit zat van, van de televisie? Nee, ja, dan zet ik hem uit en dan ga ik een filmpje kijken of een boek lezen. <laughs> of ik, ik zit gewoon in de kroeg hoor, ik heb nog wel een sociaal leven. Oh, gelukkig. Van, uh, gelukkig, gelukkig. Nou, we gaan het hebben in, uh, in deze rubriek over, over echt van alles. Gewoon tv en films en series, alles wat voorbij kan komen. Um, uh, laten we even beginnen met, um, uh, uh, met, met Amerikaanse comedies. Um, daar ben ik namelijk de laatste tijd nogal in toe. Ik weet niet hoe, hoe dat is gekomen, maar ik kijk heel veel Amerikaanse comedies. En nu weet ik uh, van Bart dat hij er heel erg van houdt. Ik zal zo meteen weten waarom en waar, waar, welke series dan. Maar Gert-Jan, kan jij even verklaren waarom die Amerikaanse comedies zo populair zijn tegenwoordig? Dat is weer wat slimmer geworden zijn. Ik denk dat dat het grootste trucje is waardoor er nu weer heel veel mensen naar die series kijken. Als je kijkt naar de grote series nu in Amerika, Community, The Office, uh, 30 Rock bijvoorbeeld. Dat zijn echt hele slimme comedies waar de kijker ook wel echt iets meer nodig heeft dan platte grapjes. En wat is er slimmer dan? No? Uh, de grappen zijn wat, ja, je moet wat meer de karakters kennen. De grappen gaan wat dieper en worden soms een half uur later pas uitgelegd of drie afleveringen later. Het is niet allemaal maar platte Amerikaanse humor eh, zoals je ja, de Amerikaanse comedy eigenlijk kent. Ja, en, en nu weet ik dat er op een gegeven moment in het jaar is er het moment dat alle nieuwe uh, comedies gaan beginnen. En, en vorig jaar startten er ook iets van tachtig nieuwe comedies, geloof ik, hè? Ja, dat was echt niet normaal. Er zijn ook heel veel comedies het afgelopen jaar en komende jaar weer. Uh, die gaan starten gebaseerd op Twitter uh, uh, succesverhalen en op internetverhalen. Dus ben ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden, want de Twitter-comedie die vorig jaar gestart is, maar uh, Shit My Dad Says, oh, ja. vind ik een beetje matig. Nou, die, is, is, ook een... die is ook helemaal niet leuk, want die, de... ik, heb daar, ik heb daar denk ik drie, vier afleveringen van gezien en geen enkele keer hoeven lachen. Nee, ja, William Shatner is natuurlijk briljant, dus die heeft sowieso de lach op zijn hand, maar van de makers van Willing Grace had ik toch iets beters verwacht. Ja? Oké. Okay. Ja. Bart, jij is ja, Fronst. Ja, maar ik ben het hier wel mee eens. Ja, ja shit, my derad Tess was, was echt niks. Okay. Hoeveel kijk jij in de week qua series? Hoeveel download je? Oh, um, um, um, uh, alleen qua comedies of alle. Ja, alle Laten we even houden van... bij comedies. Alleen comedies. Het valt nu volgens mij wel mee. Ik volg uh, 30 Rock. De Office ligt er nu even stil, want we zitten nog steeds te wachten op het, het befaamde einde van, uh, van Michael Scott, mm -hmm. die helaas afscheid gaat nemen. En um, uh, community natuurlijk. Uh, Kijk, ook heel veel naar. En yes. ik heb toevallig van de week... Heb ik, ik weet niet of GJ die, die serie ook al uh, gezien heeft... Happy Endings. Ja, super tof. Ja. vond ja, jij vond hem leuk? Ik, uh, ik kom er heel erg in vinden. Uh, in ja, ik vond, ik vond het ook heel leuk. Het deed mij in de verte... De, ik moet even kort uitleggen waar het over gaat. Ja. De, de Happy Endings is een serie die gaat over een, uh, uh, uh, een vriendengroep... waarvan die, die eigenlijk een beetje uh, rond een, een, een, een stel is geformeerd. En dat stel gaat uit elkaar. Erger nog, zij laat hem staan voor het altaar. En uh, die impact die dat dus heeft... het feit dat dus die relatie uitgaat... en, en uh, de, de veranderende dynamiek in de vriendengroep... dit klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar het is wel heel <laughs> ja, erg grappig. Slim is dit, hè? Slimme serie. Slimme serie. Slimme serie, dat is eigenlijk een beetje de basis van, van, ja. van deze serie. Dus je ziet ook, weet je... die twee moeten natuurlijk, die uit elkaar zijn... moeten weer een beetje wennen aan het vrijgezellen uh, bestaan. Ondertussen moeten ze die vrienden nog te vriend zien te houden. Gedeeld worden. En, gedeeld worden natuurlijk. Dat mm -hmm. maakt het allemaal, uh, allemaal lastig. Maar het was inderdaad, het deed mij een beetje... Um, Qua opzet een beetje denken aan, aan scrubs. Tenminste, gezien het feit dat er uh, heel veel snelle uh, terugblikken en zo in zitten. Die, dingen die je bijvoorbeeld ook in 30 Rock hebt zitten. Allemaal ja. van die, van die, dat zijn van die stijlelementjes. elementjes Weet je wel, iemand maakt even een grap en dan zie je eigenlijk in een scène van 5, 6 seconden. precies een flashbackje. Even een flashback. Ja. Ja. Ja, ja, ja, En hoe gaat het dan? Want dan ik bedoel, ik, heb, ik heb die serie ook voorbij zien komen op, uh, op verschillende. Uh, sites waar je dan die series kunt downloaden. <laughs> uh, maar, maar waarom beslis jij dan om dan Happy Endings te, te downloaden? Het uh, puur toeval. Ja? Dat is gewoon, ik zie het al staan, dan staan en denk ik, ik ken het niet. Seizoen 1. aflevering 1. Ja dan denk ik, ja, je moet het gewoon proberen. Ja. En uh, nou, dit, dit beviel mij wel. Ja, het gaat ook heel vaak mis hoor. Ik bedoel, heel vaak dat je een serie start. Ik heb zat series waarvan ik de eerste aflevering gezien heb waarvan ik nu de titel al niet meer weet. Ja. Nou, maar... ik bedenk me er net eentje die vorige maand gestart is. Een comedy die heel erg lijkt op Happy Endings, namelijk Stuck with you. Alleen in het omgekeerde. Twee... Een jongen en een meisje die gaan daten en dat die twee beste vrienden... dus de beste vriendin van haar, de beste vriend van hem... die mogen elkaar niet. En dat was zo slecht. Hmm. Daar, ben ik al, daar ben ik al niet eens aan begonnen. Maar wie, wie, wie, wie maken dit soort series dan, Git? Dat, zijn dat dan de, de grote producenten zoals HBO en dat soort uh, uh, netwerken? Ja, het, zijn eigenlijk, het is altijd een heel raar dingetje. Het wordt namelijk gemaakt door een bepaalde productiestudio en dan eigenlijk verkocht aan een andere zender. Zo heb je dus nu bijvoorbeeld dat NBC Maakt House, de serie... Mm -hmm. Maar Fox zendt hem uit en duurt ze dus ruzie en gedoe en is de vraag of de serie nog wel weer doorgaat. Oh. En zo blijft dat elk seizoen een soort uh, machtspelletje tussen de maker en de uitzender. Maar waarom is er dan ruzie? Omdat, ze, omdat Fox wil iets anders dan NBC? Ja, Fox okay. wil uh, uh, NBC uh, uh, maakt het en Fox zendt het uit. En de kijkcijfers lopen terug en niemand staat meer onder contract voor het volgende seizoen. Oh. Dus ruzie ontstaat er nu vanwege het geld en de advertentieinkomsten, productiekosten en dat voor dingen. En er is dus nu heel veel gesteggel uh, in de onderhandelingen ervoor. Dus ja. de vraag is of houden ze nog op de feest volgend jaar? Ik, uh, ik, uh, ik zit tegenwoordig heel erg uh, in de serie The Big Bang Theory. Ah, Geweldig. En dat, ja. <laughs> Kijk, mede <laughs> liefhebbers. En dat komt, ik was ziek twee weken geleden, ik had een griepje. En, uh, het ideale moment om comedies te gaan kijken. Precies. En ja. toen dacht ik, ja, dan moet ik toch wat doen. Dus toen uh, heb ik drie seizoenen de Big Bang Theory gedownload. Over, uh, stel, nerds in een huis, uh, in een appartement en een, uh, heel grappig. Misschien wel de ideale serie om te bespreken in iets dat nerdtalk is. Ja, ja. ja, ja. ja. ja. Nou, zeker. Ja. En, uh, maar het is, een hele, het is een hele vette serie. Alleen uh, toen uh, was ik klaar met kijken. Ik, ik ben nu bij, dus nu moet ik elke week wachten op een nieuwe aflevering. En toen ging ik een beetje googlen en kwam ik uit op aflevering 0 de um, pilot. Maar dus ja. de, die nooit is uitgezonden. Klopt. Heb jij die wel eens gezien? Ik heb daar een stukje van gezien. Volgens mij staat die op de DVD namelijk. Ah, want dat is pijnlijk, joh, om te mm -hmm. zien dan. Want dat is dan in één keer helemaal niet meer grappig. En alle personages waren ook heel anders ineens. Ja. ja je hebt dan bijvoorbeeld een personage die is heel leuk... want het is een, is een soort... Uh, ja, haast op, op uh, een, een, een jongen met, uh, die, die een beetje autistisch is eigenlijk. Ah, dan, ja, ja Sheldon, en ja. dat is dan een beetje grappig gemaakt. Alleen daar in, de, in, de, in aflevering 0 heeft hij een heel ander karakter. Dus ik, maar, maar dat is een soort pilot, die verkopen ze dan. Dat soort, dat soort onuitgezonde nou, dus, dingen. Um, hoe het werkt is, uh, um, je pitcht iets aan de zender. De zender denkt dan, nou leuk, ga maar een pilot maken. En aan de hand van de pilot kijken zij, zit hier potentie in en niet. Oh, ja. En wat je dus inderdaad heel graag ziet, is dat pilot... Uh, soms, soms wel voor driekwart, of helemaal herschreven worden. En dan inderdaad de buis opgaan. En dat de originele pilot ergens in een donkere doos verdwijnen. En dat af en toe weer naar boven komen. Ja, want tijd. er zaten wel wat, wat scènes in van de originele pilot ook. Ja. Die hadden ze dan wel weer ingestopt. En waar ik ook tegenwoordig heel erg in toe ben. En dat komt door een collega van mij die, die zei: dat moet je echt gaan kijken. Prassen wie dat zou zijn. <laughs> nee, Je bent het, je bent het niet, oh, deze keer. Oh. Ja, community heb ik ook door jou gezien. Dat, dat, dat klopt, ja. Maar ik kijk nu ook tegenwoordig um, How I Met Your Mother. Ah. Ja. En daar ben ik dus niet zo heel fan van. Dat vind ik dus oh, niet? niet zo... Nou ja, dat, ik vind dat, dus een, beetje te... dat vind ik dus een beetje te makkelijk weer, eerlijk gezegd. Vind ik niet. Ik vind dat namelijk echt, en wat meen ik serieus, de nieuwe Friends. Het loopt nu al een aantal seizoenen. Uh, het is Friends met een mysterie, want we weten na zeven zoeken nog steeds niet wie in Godes naam die moeder is. Hmm. Oh ja, ja, ja, precies. Want het gaat inderdaad over ja. wie is uiteindelijk de moeder van de kinderen. Daar gaat het Klopt, om. Klopt, ja. Oké, okay, dus dat. ik had pas 15 afleveringen gezien, maar ik weet nu wel dat ze er nog niet achter komen. Ik kan je helaas verklappen <laughs> dat ze er niet achter komen. Maar ik moet zeggen, ik vind Barney Stinson, uh, gespeeld door uh, Neil Patrick Harris, echt een van de meest toffe karakters in ja. de in comedy van de afgelopen tien jaar. Ja, ja naast, dat is wel daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Naast Alec Baldwin als Jack Donaghy, ja. ja. uh, ja. zijn dat echt de grote klootzakken van de comedy op het moment. wat hey, kun jij even verklaren waarom, eh, eh, waarom zo'n se zo uh, serie, zoals I met Your modder bijvoorbeeld, of de Big Bang Theory, waar echt al heel veel seizoenen van gemaakt, Waarom dat wel scoort. En een serie als Stuck With You bijvoorbeeld niet. Ik denk dat het heel lastig is. Ik denk dat het, dat het voornamelijk te maken heeft met... met um, het een comedy moet iets universeels hebben. Kijk, je kunt wel een comedy maken over iets, iets heel typisch Amerikaans. Mm -hmm. Wat ook nog wel in Europa aanslaat. Maar dat is meer omdat wij gewoon altijd kijken naar Amerika. En hopen dat wij ook ooit zo worden. Tenminste, dat, eh, dat is dan, bij kijk naar Friends bijvoorbeeld. zijn zijn natuurlijk situaties die je... De situatie waarin zij, zij woonden, dat is niet iets uh, typisch voor ons. Maar dus de dingen die zij meemaakten, was voor die tijd, hè, de jaren negentig, uh, waren dat ook wel eigenlijk de situaties waarin wij zelf wel in wilden verkeren. En ik denk dat als je dat als maker een beetje goed aanvo aanvoelt. Dus kijk naar nou bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld. Thirty Rock speelt natuurlijk heel erg met, het, uh, met de televisiewereld en alles wat ja. er zich achter de schermen afspeelt. Mm -hmm. Prima, daar, daar kunnen wij ons allemaal een beeld bij vormen. Hetzelfde geldt voor de Big Bang Theory. Prima. Dat zijn, zijn nerds, maar wel. Personages met een, met een bepaalde verdieping. En, uh, en ja. ook een heleboel referenties naar dingen die wij wel kennen. Weet je, als series als Star Trek en Star Wars. Ja. En... Ik moet zeggen dat ik daar 30 Rock wel de uitzondering op vind. Want die ja. zijn zo erg in de Amerikaanse mediawereld bezig... dat zelfs ik af en toe een referentie mis. Ja. Ja. ja, dat is waar. Maar dat is misschien dan ook wel weer... dat het zo intelligent is dat wij dat dan ja. wel weer leuk vinden. Het is wel natuurlijk een redelijk links... Uh, nou, dat zeg ik wel, maar dat is helemaal niet waar. Want Jack Donneky is natuurlijk Scoort dat hier uit. eigenlijk in, uh, uh, in Nederland, Gert-Jan? Weet je dat? 3D Rock yeah. scoort hier, ja, op Comedy Central sowieso... zijn de kijkcijfers natuurlijk in, in relatie iets minder... maar uh, 3D Rock scoort hier matig. Maar dat komt denk ik echt door het feit dat het daar zo erg gaat... over dat vorig jaar uh, ze staan en ze zenden uit op NBC. Mm -hmm. NBC, het bedrijf is vorig jaar overgenomen door een hele grote kabelmaatschappij. Daar ging dat het halve seizoen over. En als jij niet weet die achtergrond weet dan zijn de helft van de grapjes niet leuk. Ja, ja. Dus je moet maar wel even inlezen. Je, ja. En ja. aan de andere kant heb je natuurlijk wel Alec Baldwin en Tina Fey er tegenover, die echt briljant zijn. Ja. Ja. Ja. We agree. We agree. Ja. Goed. Um, we nemen zo even de hele maand door. Oh, wat ik ook nog wel leuk vond. Er gaat allemaal kris door elkaar heen, maar dat is ook net de bedoeling. En Mr. Sunshine, iemand al gezien van jullie over comedies? Ja, vond ik wel tof. Ja. Ik, ja, heb, ik, ik heb uh, het klein stukje gezien. Ja, niet gezien. Ja, ik vond Episodes wel ook wel tof. Dat was. Uh, je hebt, het is nu een beetje de comeback van, van de friends -sterrenmerkje. Ja. Courtney Cox weer terug de film. En natuurlijk Coogertown Wat echt als een, als een titel loopt. Ook nog steeds heel erg grappig is. Dankzij de schrijvers van Scrubs, natuurlijk. Ja. Uh, maar Episodes uh, gaat eigenlijk over um, uh, Matt LeBlanc. Die. Een soort van. Ja, zichzelf speelt eigenlijk. Zichzelf speelt eigenlijk inderdaad. Vond ik heel erg goed of zag het er goed uit? Nou, ik denk dat het met LeBlanc, even voor de, voor de mensen thuis, Joey uit Joey. de serie, is natuurlijk eigenlijk, hij kan eigenlijk ook maar één ding spelen en dat is zichzelf. <laughs> dus dat is, dat is zichzelf inderdaad. Ja, dus dat is David's... ook wel heel goed. En, en dan moeten ja. we even bij zeggen dat het natuurlijk episodes is, eigenlijk een beetje een soort kruising tussen Amerikaanse comedy en uh, Britse comedy. Want, ja, het is ook, ook gemaakt door de BBC en HBO, ja. dus dat klopt wel. Ja, precies. Ja. Dus dan krijg je toch een hele soort ander genre dan wanneer je puur alleen Amerikaanse comedy krijgt. Ja. Goed, even iets anders over, uh, over uh, uh, een film die uitkomt. Scream 4. Ja. Ik ga er volgende week naartoe. Ik heb hem al gezien. Echt waar? Nou, ja. verdorie, kom maar op met de recensie. Ja, recensie is... Hij is prima. Hij is super tof. <laughs> hij hobbelt af en toe wel wat richting de... Uh, de, de, de, de in de zaaknemerige kant. Zeg maar, het eerste half uur zitten er heel veel referenties en grapjes... naar de eigen vorige films en andere films in... waardoor je heel erg bang wordt dat het een paradie wordt. Maar zodra het mes voorbij komt, is hij echt... <laughs> Hakken en doorgaan. Oké, okay, heel goed. En, en, en is hij dan ook uh, net, net zoals bijvoorbeeld uh, Saw of Hostel en dat soort een beetje gore splatter movies? Nee, wat dat betreft ben ik er heel blij mee, want dat was inderdaad ook mijn angst. De angst wat het is geworden is gewoon Ghostface met een mes. En natuurlijk nemen ze die films wel op de hak en worden die films wel besproken. Maar Ghostface heeft eigenlijk gewoon alleen nog steeds dat slagersmes en hakt er flink op los. <laughs> en Ghostface is natuurlijk de man met dat, het befaamde Scream Masker. Ja, hè, voor de mensen die, of meerdere. Ja, alweer. Ja, nee, dat, ja, dat, dat was in twee en drie volgen ook zo. Dat is echt, ja. Ik, ik verbaasde mij erover trouwens dat het... Dat het dat, hè, want er wordt uh, heel veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld een film als tijd. Dat is natuurlijk een Nederlands product. En ja. Paul de Leeuw speelt erin mee. en, uh, en uh, Er is heel veel aandacht voor. Um, ik zat even de volkskant uh, door te bladeren Die kreeg van de volkskant drie sterren. Terwijl Scream vier vier sterren kreeg. Oh. Wat ik mij dan toch, want, hè, het is toch... Ik bedoel, Scream is toch een popcornfilm. Ja. We wel is. Ik wil dat te maken heeft dat hij in het genre gewoon heel goed is. Ja. Uh, uh, punt 1 is sowieso dat de film doet het heel erg goed omdat de jonge acteurs het gewoon heel goed acteren, wat natuurlijk altijd een probleem is in dit soort films. Maar de, maar de acteurs, die, dat zijn dezelfde acteurs als in, zeggen, als, in, als in Scream 1, en dat, die dat zijn mm, toch dat inmiddels half dat... 40 geschoren toch? Dat klopt, die hebben een grote rol, maar het draait toch eigenlijk veel meer om die nieuwe cast, die nieuwe generatie in dat dorpje Woodsboro. Oh, ja. uh, waaronder uh, Hayden Panettiere, die ontzettend irritant was in Heroes en die hier eigenlijk een stoere biker chick speelt en voor het eerst de pruimen was. Ja, dat is dat, dat, is, dat is dat blonde meisje en in ja. Heroes was zij uh, de, de, cheerleader. De, ja, de cheerleader. Ja, de cheerleader inderdaad, ja. Ja, waar het allemaal om draaide. 17 okay. cheerleader. Safety Safety ja. <laughs> Precies. Goh, dat is ook een slecht afgelopen zeg, Heroes. Oh, ik heb het einde nooit gezien. Ik ben gewoon halverwege 30 jaar Ja, maar ik ook, maar dat vind ik verschrikkelijk. Dat is echt zo zonde hoe een serie dan kapot wordt gemaakt door... Door de fans, vind ik. Want je merkt het aan Heroes is van de laatste jaren het beste voorbeeld van je moet nooit direct naar je fans gaan luisteren... en naar je fans verhaallijnen toe gaan schrijven. Nee, je moet gewoon je eigen... net zoals bij Lost, gewoon je eigen, volledig je eigen, eigen verhaallijnen blijven schrijven. En gewoon ook op een gegeven moment gewoon zeggen... nu maken we er een eind aan. Ongeacht of de ja. fans nou het leuk vinden of niet. Ja. Gewoon je eigen gang. Flashforward, nog zo'n serie. Flashforward, ook weer vroegtijdig sneuvel. Eén seizoen en nooit antwoorden gegeven... op wat dan ook voor nee, vragen Maar dat gebeurt vaker. Hè. Bedoel, dat, is natuurlijk, dat zijn dingen die... Dat, daar stoor ik mij nog wel eens aan. Bijvoorbeeld ja. Bij Veronica of bij SBS, daar wordt dan een serie uitgezonden En dat wordt dan genoemd als zijnde de hitserie uit Amerika. Terwijl in Amerika heeft hij één seizoen gelopen. En is daarna van de buis gegooid. Omdat er gewoon te, me te weinig mensen naar keek. Ja. En dat, dat ja. geldt bijvoorbeeld voor, nou, dat geldt voor Flash Forward. Bijvoorbeeld een serie als Jericho. Oh, ja. Ik weet niet of je ooit... Klopt ja. inderdaad. Ja, maar ja, het probleem met Veronica en dat soort dingen zijn. Die gooi je natuurlijk deeltjes ertussen door, Want als die, dan zegt een zender natuurlijk. Als je Hawaii Five-O van ons wil kopen, moet je die ook kopen. Ja. Ja. Dus, dan, dus dan hebben ze toch in de kast liggen. En denken ze, nou, in de zomerperiode kunnen we het maar net zo goed gaan uitzenden. Ja. Dat is een beetje inderdaad uh, waar, het, uh, waar het op uitbreidt bij dat soort series inderdaad. Ik moet zeggen dat uh, die heb nu dit jaar heb je een beetje een soort ja, Flash Forward-achtige serie. Die event van NBC. Ja, dat ja, is leuk. Ja. En die uh, hebben het wel goed slim uh, aangepakt. Okay. Die, die vind ik echt een voorbeeld van wat Flash Forward heel erg deed was dingen rekken. En maar vertrouwen dat de kijker bleef volgen. Terwijl de event heeft elke aflevering gewoon goede cliffhangers, goede antwoorden. En het is gewoon heel duidelijk. Waar ga gaat het over, die event? Die event gaat over buitenaardse wezens die al jarenlang hier op aarde zijn. Leuk. En ja. soort, uh, ja, je goed. moet het zien, je kunt het eigenlijk niet uitleggen. Maar wat ik, wat ik mij daar altijd aan het kijk... in Amerika, als je een serie op de buis gooit... en je weet niet of hij langer dan één seizoen draait... Ja. dat is prima, want ja, je moet die serie uitproberen. Maar als je in Nederland dus een Amerikaanse serie op de buis gooit... waarvan je weet dat het maar één seizoen is... en dat er eigenlijk geen bevredigend einde aan zit... Dan moet je hem eigenlijk ook niet uitzien. Dan ga je dus bewust je kijkers. Nou, vind ik eigenlijk wel. Nee, ben ik ook mee eens. Nu we toch al Veronica hebben, die hebben een paar flops uh, op de markt gebracht. Bijvoorbeeld ah. met uh, Milf. <laughs> met het programma Milf. Ja. En, uh, en, en, en programma's, wat staat er dan nog voor? Er zit ook nog iets bij. Ja, ik ben alweer vergeten. Weet jij het nog, gert -Jan? Nee, maar Veronica is inderdaad gewoon echt het zorgdienstje van SPS. Het enige wat het go goed doet zijn de series, maar voor de rest kunnen ze zich niet echt het publiek aan zich binnen de laatste tijd, uh, nee. merk ik. Nee, Milf was dan een programma over dat, dat mannen dan gingen uitleggen aan andere mannen. Moest hoe ze zich dan moesten ja, gedragen. Hoe ze weer meer man moesten worden. In oh. of Dark Out was dat andere programma. Oh ja, hoe? ja, hoe? Hoe ja. ik zat er net aan te denken. Dat was met Tim Haars, bekend van, van uh, New Kids. Een ja. New ja. Kids film en de, Mensen de in het donker die allemaal veerfectige achter mogen ja. Maar dat was natuurlijk ook gewoon heel surf. Want dan moesten ze ergens in een bak met uh, levende ratten... Uh, Graaien. Ja. Ja, nou ja, het waren maar ratten en het was in het donker. En dan, uh, heel eng, nou, dat mm. werkt niet. Het is ook niet helemaal niet leuk om naar te kijken. Nee, nee. Nee. Nou goed, um, nu, nu zijn we bij de Nederlandse TV aanbeland. Uh, wil ik even een programma aan jullie voorleggen... wat jullie van vinden. Ik ben heel benieuwd. Um, het programma ligt uit spot aan... En het is, uh, dat is de nieuwe show van Frits Sissing. Dus dan, uh, dan moet het wel goed worden. Als je dat een auto -queue heeft. <laughs> ja. Oh, nou, nou, nou, nou. <laughs> Leuke gast, Frits Sissing. Kan niet goed, hoor. Zo'n zo programma is dat... Uh, dat daar, ik hou er niet van. Maar nu is er dus een programma, licht uit spot aan. En, en dat is dus een programma over televisie. En toen dacht ik, Gert-Jan, er wordt zoveel tv gemaakt over tv. Ja, metatelevisie. Metatelevisie. Ja. wordt het niet eens een keertje tijd dat er gewoon weer een mooie tv wordt gemaakt in Nederland? Ja, ik heb zoiets van, het begint daar wel een beetje veel te worden met uh, Matthijs van Nieuwkerk Met ze. dit heb je gemist vanavond aan het einde van de avond. Ja. Dan denk je, nu dit weer, dat televisie kan, waardoor ik die man van die strips de hele tijd weer op tv zie. <laughs> uh, terugkijken is leuk hoor, maar we moeten inderdaad wel weer even terug naar wat nieuwe leuke formats erbij. Want uh, ik heb uh, volgens mij het afgelopen jaar niks echt nieuws Nederlands, want ik denk, ja, dat is tof. Nee, voorbij ja. zien komen. Nee. Nee. nee, want het is allemaal, dit is dan het programma een quizje en uh, met bekende Nederlanders. Och, uh, ja, zeker. Ja, hoor. Dat, had en... ik, dat had ik nog niet door. Ik had nog niet door dat het met bekende Nederlanders nee. was. Als het met gewone Nederlanders was geweest... had ik het nog wel leuk gevonden. Ja. Ja. Want het is toch wel... als je dan toch extra aandacht wil besteden aan het feit... publieke omroep bestaat 60 jaar... of in ieder geval Nederlandse televisie bestaat 60 jaar... en we hebben natuurlijk een gigantisch archief aan aan, uh, aan uh, geweldige videobeelden. En zeker als het gaat om quizzen is daar, is daar heel veel uit te halen. Mm -hmm. En dan ja. is het natuurlijk in de vorm van een, van een ik hoop, eenmalige uh, uh, quizserie uh, daar best wel wat uit te halen. Maar doe het dan niet met bekende Nederlanders. Ik word er zo moe van. Ja, ik ook hoor. En dan ook, ja, precies dan een fragmentje erbij. Maar ik denk dus, dan krijg je weer dat fragment van uh, van Karel. Hieren, hieren. Dat fragment komt dan weer en zo. En nu, is, het alleen, altijd... is het niet alleen uit quizzen? Ik dacht dat het alleen over spelshows was Oh, dat zou kunnen. Dat weet ik zo niet. Maar ik vind het zo, ik vind zo on niet origineel. Ik bedoel, waarom, waarom moet ik niet gewoon eens een keer wat lekkers origineels gemaakt? Ja, en als het origineel, wat origineels bedacht wordt... wordt het gelijk naar Amerika gegaan. Uh, dat zie je met Voice. Dat ja. doet nu ook weer, uh, weer gigantisch werk. Ja, ja, ja. ja, hoewel dat trouwens ook niet zo... Ik uh, bedoel, de eerst, eerste eerst paar rondes vond ik leuk. Ja. Hè? Het was origineel. Je ja. kon de kandidaat niet zien. Je zag nog een paar van die, die knappe meisjes... Ja, waarvan okay. je wist dat ze bij Idols en X-Factor... na drie seconden al, al door de jury waren doorgekozen. Niet omdat ze <laughs> zo goed konden zingen. Want dat konden ze vaak niet. Maar omdat ze er gewoon lekker uitzagen. Dat blonde haar, zo mooi wapperen. Ja, precies. Nou, ja. Ja. En, en nu was het tenminste echt. weet je Er werden gewoon mensen doorgelaten... die die, uh, in, in andere auditieshows niet door waren gegaan. Ja. Dat, vond ik, nee, gaan, ja. dat was, vond ik een plus, maar het nadeel daarvan van de rondes die daarna kwamen... was dat het eigenlijk gewoon weer terugviel in het ja. oude... Want dan hebben ze, heb je ze gezien, dus dan kun je hebben ze zelfs je gezien, nog wegsturen. En, daarom, en dat gebeurde ook. Het waren ook de mensen die misschien niet voldeden aan het beeld van de, de popster... die werden uitgezet. Ja, ja. Maar, dat was de voice. Ja. Maar ik vind wel... Kijken wel nu... drie miljoen mensen naar. Ja, precies. En als ik nu kijk naar, uh, ja. naar, naar X-Factor bijvoorbeeld... totaal gedateerd ineens... Dat is wel ja, klopt. zo, ja. Ik ben ja. een heel benieuwd wat... Uh, over twee weken begin het in Amerika. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. De promo machine loopt als een teenlier. En uh, ik ben heel benieuwd wat het wordt. Ja, ja. ik hoorde zelfs dat er in de uh, taxis in New York... Uh, videoschermpjes zijn waarop de promo... Ja, voor de NBC, wordt NBC heeft er heel veel voor neergelegd. En dat hoorde ik dus van de week. Dat en uh, John de Montt heel slim gespeeld heeft. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij heeft namelijk constant gespeeld alsof er nog een andere zender aan het bieden was. Dat was helemaal niet zo. Ja. En principe is eigenlijk veel te veel neergelegd voor het ah, goed. Maar ja, als ze in Amerika ongeveer uh, hetzelfde percentage kijkers trekken... dan wordt het natuurlijk uh, een gigantische hit. Nou, dat is nog maar de vraag. Ze zitten natuurlijk tegenover uh, de, talent, de moeder de talentenjacht op dit moment. Dat is American Idol, die dit seizoen weer heel erg terug de, de hype ingegaan is... door een nieuwe jury, het format net iets aangepast die gewoon 60 miljoen kijkers per week trekt en als ze daar tegenover gaan zitten weet ik niet of, we het, of ze dat gaan redden. Nou, de jury van The Voice in Amerika is natuurlijk niet om uh, te versmalen. Nee, zullen we maar zeggen. Justin zit erin, Silo Green zit erin, Adam Levine. Ja. van uh, Moon 5 en Black Shelton, want je moet in Amerika een country stijl in hebben want ja, anders precies. kijkt dat deel van het publiek niet. Nee, je wilt toch wel bij je. Slim, dat is ja, toch wel nagedacht, toch? Je wilt het zuiden van Amerika wil je er ook bij betrekken. Ja, ja. Goed, uh, jongens. Uh, de uh, laatste vraag: Geert-Jan, waar ga jij het meest verheugen verheugen de komende maand? Verheugen op de komende maand. Even denken. Game of Thrones begint zondag. Nieuwe serie van HBO. Ja. Uh, een soort ja, een mystieke een serie uit de middeleeuwen, maar met sci-fi elementen erin. Super tof. Ja. En uh, de entourage is deze week begonnen met opnames. Dus binnenkort gaan de eerste spoilers leaken voor het laatste seizoen. En daar kijk ik <laughs> wel heel erg naar uit. Dus jij bent al voor je jij bent al jij bent je een beetje aan het verheugen op de spoilers? Ja, ik wil wel weten wat, wat, welke gasten er nu weer in Entourage zitten. Heel goed, Bart, jij? Oeh, een moeilijke vraag. Sowieso uh, um, de rest van Community, want het is natuurlijk gewoon een topserie. Dus ja. ik, uh, ik ho hoop dat ze ook het tweede seizoen uh, op een uh, leuke manier weten af te, af te sluiten. En um, ik weet alleen niet hoe het staat met de, de, de, de tv-serie die Steven Spielberg zou uh, regisseren. Die zou... Terra Nova. Ja, Terra Nova. Oh, ja. Um, Pilot die is... is uitgesteld. Ja, precies. En is er, is er bekend wanneer die uitkomt? Ja, Pilot zou in mei komen vanwege de special effects komt. Uh, gaat hij gewoon lekker in september van start bij Fox uh... Ik weet het nog niet. Ik vind time travel is heel moeilijk. En zeker met dinosaurussen en zo. Het is wel een heel specifiek publiek in één keer. Ja, dat is wel waar. Maar het prikkelt mij wel. Dus ik ja, wil, ik mij wil ook prikker. Nou ja, ja. volgende, volgende maand dan kunnen we er misschien over doorpraten. Dan is er nog niks gelekt, maar misschien is er wel een spoiler hier en daar. En, uh, en er is ook, al een trailer op YouTube. Kijk, kijk ja. aan. Ja. Nou, volgende, week, volgende, volgende maand gaan we er verder over praten. Dankjewel, Geert-Jan Kooyman. Komt goed. En uh, tot volgende maand weer. En Bart ook tot, uh, tot later. Weer. Ja, graag gedaan. Het is weer tijd voor een nieuwe Crack the Playlist. Um, het werkt als volgt. Een leuke muziekliefhebber kiest voor 30 minuten aan liedjes uit. En bij elk liedje vertelt hij dan een anekdote. Nou, het is eigenlijk heel simpel, hè. Deze week luisteren we naar de playlist van Gerben. Hoi, mijn naam is Gerben Leijing. Ik ben 22 jaar en kom uit Lochem. Uh, mijn hele leven ben ik al bezeten van muziek. Ik had op jonge leeftijd al uh, besloten dat ik later, als ik groter zou zijn... graag bij de radio zou willen werken. En dat is er ook van gekomen. Ik ben audioformgever bij BNN. Dat betekent dat ik uh, de jingeltjes en geluidjes maak voor, de, voor die BNN-programma's. Maar bovenal ben ik muziekliefhebber. En ook vereerd dat ik uh, het komende half uur... mijn favoriete plaatjes kan laten horen hier. Te beginnen met mijn favoriete bandje van de afgelopen jaren, The Fray. Uh, het beste wat ze tot nu toe hebben gemaakt, wat mij betreft, staat op het eerste album, How to Save a Life... Twee nummers daarvan vind ik echt helemaal te gek. De eerste single die ze uitbrachten, Over My Head. En de titelsong van het album, How To Save A Life. En na lang week en week heb ik voor die laatste gekozen. Dit is The Fray met How To Save A Life. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window. Schud ik mezelf eigenlijk te weinig tijd om gewoon rustig naar muziek te luisteren. Vaak ben ik met meerdere dingen tegelijk bezig. En een van de weinige momenten waarop ik dan wel ongestoord naar muziek kan luisteren is tijdens het treinen. Ik vind het heerlijk, lekker onderuit gezakt, oren op in, muziekje aan, lekker naar buiten kijken. En vaak kom ik dan weer bij dezelfde albums uit. Ze dus luister heel vaak naar de albums van de Nederlandse band A Balladeer. Het luistert heerlijk weg en ja, daardoor doet het reizen me dan eigenlijk vaak alweer veel tekort. Wat ik het mooiste nummer van ze vind, dat weet ik zo niet. Ze hebben heel veel mooie nummers gemaakt. Maar mijn keuze komt van het laatste album, Where Are You Bambi Woods. Dit is Superman, Ken Hoves langs, A Balladeer. Skipping streets in springtime Chasing sunlight on my I could show the sidewalk luisteren naar Crack the Playlist. En Germenlein heeft de playlist gekraakt. Wil je dat nou zelf ook een keertje doen, die, die playlist van ons kraken? Mail dan 30 minuten aan liedjes naar 47apenstaatbnn.nl. Dus gewoon even 30 minuten aan liedjes verzamelen, uitzoeken... en mooi verhaaltje erbij vertellen en mailen naar 47 in mijn lijstje staan een aantal uh, Nederlandse artiesten, want er wordt in Nederland gewoon een hele hoop goede muziek gemaakt. Uh, zo kan ik bijvoorbeeld zelf heel goed luisteren naar het uh, volledige repertoire van Akdaan en de Munnik. Maakt mij allemaal niet uit, ik vind het allemaal goed. Uh, twee stemmen die heerlijk bij elkaar aansluiten ook en ze maken ook nog eens hele mooie liedjes. Uh, een van de bekendste nummers van ze is De Kapitein deel 2. Op zich een leuk liedje, maar uh, De Kapitein vind ik eigenlijk veel leuker en die hoor je ook nog eens niet zo vaak. Maar nu wel, Agda de Munnik, De Kapitein. Aan stuurboord liggen kapers lief. En aan het bakboord zwemmen haaien. Maar ik hou van achterdroer wel recht. De nacht deint als een zee, rustig om me heen. En ik weet precies waarheen we gaan.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 Vannacht, een keer geen storm. Eindelijk nacht, eindelijk nacht. Zoals het moet. Maar aan stuurboord liggen kabels lief, en aan bakboord zwemmen haar. Kapers lief. Klaar voor het gevecht, en aan het bakboord zwemmen haaien. Maar ik hou van achter. In 2007 liep ik stage bij Rap Radio op 3FM en voor het item De Regel Die je Raakt ging ik op zoek naar luisteraars met een verhaal bij een bepaalde regel uit een nummer. En zo was er een vrouw die kwam met de regel So Scared of Getting Older, I'm Only Good at Being Young. Een prachtige regel die volgens haar ook nog eens uh, precies op haar toepassing was, want ze was toen 29 en zou binnenkort 30 worden. En dat schijnt toch wel een dingetje te zijn of zo. althans dat was het vooral wel. Uh, die 30 die zal ze inmiddels wel gepasseerd zijn en ik heb geen idee hoe het daar is afgegaan. Maar ik denk er nog elke keer aan als ik dit nummer hoor. En dat is ook vrij regelmatig. Want toen het draaide op de radio besefte ik me eigenlijk direct dat ik dit uh, ja, misschien wel een van de allermooiste nummers vind ooit gemaakt. Ja. Vooral op het moment na zo'n uh, drie minuten wanneer hij overschakelt op zijn kopstem. Dat is echt geweldig. Een nummer van John Mayer: Stop This Train. I'm not colorblind, I know the world is black and white I Try to keep an open mind, but I just can't sleep on this tonight Stop this train the speed.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 Life has just begun. Had a talk with my old man. Said, help me understand. He said, turn six. Meier en Stop This Train. De playlist is gekraakt in Crack the Playlist door Gerben. Gerben Lijn, hij is onze vormgever bij BNN. Uh, maar jij. Thuis kan ook gewoon onze playlist kraken. Dat is eigenlijk heel simpel. Wat je moet doen is uh, je favoriete liedjes verzamelen. Uh, ongeveer 30 minuten aan liedjes heb ik nodig. En uh, die liedjes, de titels daarvan, die stuur je dan naar 47 bnn.nl. Dus 47 @bnn En als je dat gedaan hebt, dan nemen wij vanzelf contact met je op. En dan gaan we even de mooie anekdotes die je erbij hebt met je opnemen. En dan kraak jij de playlist tussen half zes en zes hier op Radio 1 elke zondagochtend. Dus mail je favoriete liedjes naar 47 at bnn.nl. Het was denk ik de herfst van 2008 dat ik voor het eerst van de Fleet Foxes hoorde. Mannen uit Seattle die stuk voor stuk beschikken over prachtige stemmen... die samen ook nog eens een heel mooi geheel vormen. Ja, je zou eigenlijk al helemaal geen muzikale begeleiding meer nodig hebben. Zo goed is het. Het is misschien ook een beetje een herfstplaat dan... maar ik vind hem wel zo mooi dat hij ook prima in de lente kan. De Fleet Foxes. He doesn't know why. Prachtige fleet fuckers, Foxes. Fleet Foxes, And he doesn't know why. Fleet fuckers. Zei ik dat nou ja, op zondagochtend? Ja. Goed. Uh, ik krijg een mailtje binnen. Mag alles aan liedjes voor Crack the Playlist. Mag echt alles. Ja. Alles mag. Als je een uh, leuke plaat hebt waarvan je denkt... nou, uh, die vinden jullie misschien ook wel leuk... laat het maar weten via 447.bnn.nl. 30 minuten aan muziek heb ik nodig. En dan uh, gaan wij misschien volgende week wel jouw, uh, jouw playlist draaien... in Crack the Playlist. Dit was de playlist van Gerben. Hij heeft nog één plaat en dat is wel een hele mooie hoor. Dat moet je hem nageven. Een plaatje van Sebia. Søren Huus is een man met een fantastische stem, een enorm bereik. Hij is de zanger van CBA, een band uit Denemarken. Heerlijke muziek waar je eigenlijk ook wel echt de tijd voor moet nemen... om er goed naar te luisteren. Ik vind het zelf bijvoorbeeld heerlijk om vlak voor de slapen gaan... nog even de koptelefoon op te zetten. Het is ideale muziek om lekker bij weg te dromen. Veel mooie nummers hebben ze gemaakt. Uh, The Day After Tomorrow, I Surrender, Brilliant Sky. Maar toch hoefde ik er niet lang over na te denken... over welk nummer ik van deze band op mijn lijstje zou zetten... Het allermooiste nummer is namelijk The Second You Sleep. Met een prachtig refrein waarin Zeuren de hoogte ingaat... en dan toch nog heel krachtig blijft. Nou, luister zelf. Dit is CBA. You close your eyes And leave me naked by your side You close the door so I can see The love you keep inside love you keep for me it fills me up it feels like living in a dream it fills me up so i can't see